Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam stelt 10 miljoen euro beschikbaar aan de Joodse gemeenschap. Het geld is bedoeld als de gemoedkoming voor de achterstallige erfpacht. Kort geleden bleek dat teruggekeerde Joden die na de oorlog hebben moeten betalen, plus een boete. Het blijkt niet mogelijk mensen individueel terug te betalen, daarom is nu besloten tot een collectieve regeling. Premier Rutte heeft Max Verstappen er persoonlijk mee gefeliciteerd dat hij de Grand Prix van Spanje heeft gewonnen. Verstappen is de eerste Nederlandse Formule 1 coureur die ooit een Grand Prix won en met zijn 18 jaar is hij ook de jongste. In Londen is het Nederlandse gezelschap de Nationale Opera voor 2016 uitgeroepen tot Opera Company of the Year, het beste operahuis ter wereld. De Opera Awards worden als de Oscars van de operawereld beschouwd. De leiders van het Turkse en het Griekse deel van Cyprus... hebben goede hoop dat het eiland nog dit jaar wordt herenigd. Het staat in een gezamenlijke verklaring van die leiders... de Griek Anastasiades en de Turk Akinci. Worden al sinds de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie... in 2004 gepraat over hereniging. In Frankrijk hebben 17 vrouwelijke ministers en oud-ministers een oproep gedaan om een einde te maken aan seksisme. Onder hen de directeur van het IMF, Christine Lagarde. Directe aanleiding is het schandaal rond de vicevoorzitter van het Franse parlement, Bopin. Hij wordt beschuldigd van het betasten van een vrouwelijke partijgenoot en het versturen van ongepaste sms'jes naar meerdere vrouwen. Het was vandaag... Kouder dan met kerst. Vandaag was het in de beeld 12,1 graden. Met kerst was het 14,9 graden. Het was vandaag officieel de koudste eerste Pinksterdag in 80 jaar. Het weer verder. Vanavond neemt de buiigheid af. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen opnieuw wolken en zon en vooral in het oosten en noorden buien. De wind neemt morgen wat af en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het Enor Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM ZFM met nu het laatste uur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 in deinem licht und singen dir lieder hell im glanz deiner majestät auf den stufen vor deinem.